Laten we nu op dat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachten oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw heilige geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar Hij in ons. Wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond ter genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen, als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verlogenen, onze heiland beleiden en in alle droefheid met opgeheven hoofd... ons Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten... waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken... en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God...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 Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, dan is nu het moment gekomen dat we de tafel in gereedheid gaan brengen. En wij gaan dan ook zingen met psalm 45, daarvan de versen 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. En wat er ook verder volgt in het zevende van psalm 45.